Ze met het NOS -journaal. De Duitse politie heeft 15 leden van motorbende Bandidos opgepakt... vanwege georganiseerde drugscriminaliteit. Volgens de Duitse justitie zijn invallen gedaan op meer dan 40 adressen... in Duitsland, Finland en Nederland. Daarbij werd voor 30.000 euro aan drugs in beslag genomen... en ook zijn wapens gevonden, een handgranaat en veel contant geld. Een paar uur voor het ingaan van een wapenstilstand in Jemen zijn er nog hevige gevechten gaande in het land. In de hoofdstad Sanaa werden vanochtend meer dan tien luchtaanvallen geteld waarbij 90 doden vielen. Het afgesproken bestand tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen moet vijf dagen duren. In Istanbul zijn negen mensen opgepakt omdat ze mogelijk betrokken waren bij de dood op de Nederlands-Turkse Ali Agun. Dat meldde Turkse media. Een van de arrestanten zou een compagnon zijn van de tot levenslang veroordeelde drugsbaron Hussein Baybassin. Ali Agun werd in december doodgeschoten in zijn auto in Istanbul. Hij was een van de hoofdverdachten in het Amsterdamse liquidatieproces. Het hoger beroep tegen een van de overvallers in de zaak van de monstransroof uit museum Katerijnen Convent moet over. De Hoge Raad heeft de uitspraak vernietigd. De man moest drie jaar de cel in, maar volgens de raad is er niet genoeg bewijs tegen hem. De overvallers namen in januari 2013 op klaarlichte dag de kostbare monstrans mee uit het Katerijnen Convent in Utrecht. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moet langer in de ruimte blijven vanwege problemen met een raketsysteem. Totdat duidelijk is wat er aan de hand is, kunnen ze niet terugvliegen. Vorige maand raakte een onbemande ruimtecapsule kort na de lancering onbestuurbaar en ging het verloren. Deze week zouden eigenlijk drie astronauten uit het ISS terugkeren naar aarde. Het weer vanuit het westen wordt het overal droog, klaart het op en neemt de wind af. De temperatuur daalt tot rond de 8 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog bij 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, goedemorgen Vogelenzang, goedemorgen Bloemendaal, nou kortom goedemorgen iedereen in de directe omgeving hier. Een stralend zonnetje, dus dat gaat een topdag worden deze Moederdag 2015. Hartelijk welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Aukel Beuving en ja, we gaan weer wat leuke jazzmuziek draaien. En het is Moederdag, daar kunnen we niet omheen, dus dan krijgen we meteen Carla Blij met Your Mother.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 In a mother's love You can feel When something hurts You can heal Yes, a mother's love Is real Ik Because... ga...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 Reggie Carrington, uh, geboren in uh, Fayetteville, uh, North Carolina, ik zei het al. Een, een saxofonist van uh, deze tijd, dat uh, hoor je ook al aan de klank van de muziek. Dan is het tijd voor iets nederlands tijdig? Is het jazz? Nee, is het leuk? Ja. Hans Dorrestein, Moederdag. Moeder, wij staan hier voor uw bed, met een versje en een beschuit...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 Spaart. Het heeft wel twintig piek gekost, maar het is haast niks meer waard. Broertjes schroefde dopje eraf, dat joch heeft altijd wel wat. Toen liep de dure parfum eruit, er zit nou zo'n vlek in de mat. Het is moederdag, het is moederdag, de thee die is wat slap. Maar leven moeder de moeder.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 De e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 Het is een vrij lang nummer, zie ik. Het is echt uh, bijna acht minuten, dus dat is uh, een beetje te veel van het goede. Steve Grossman uh, Quartet met uh, Michael Petuciani. Zang voor my mother. Ja, dan is het uh, toch tijd om weer eens wat anders te draaien. Niet te alles gaat over moederdag natuurlijk. En het volgende wordt gezongen door Patricia Kaas. Een Franse, uh, Duitse zangeres. En uh, die heeft een mooi nummer gemaakt. Dus even kijken waar ik hem sta. The Summer Nose. Ja, het wordt een beetje zomerachtig. Toen ik uh, vanochtend... Uh,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 Petra Magioni en Felicia Spinetti, muzika nuda tot de klok van 11 uur.